Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio is het een hele grote brand en gaat het om heel veel varkens. De eigenaar van de stal ontdekte de brand rond kwart voor drie en belde de brandweer. De varkens lopen op dit moment geen gevaar. De brand woedt in een ruimte met instrumenten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De Duitse minister van Onderwijs, Chauvin, die onder vuurlicht wegens plagiaat is, opgestapt. Chauvin zou ruim 30 jaar geleden stukken in haar proefschrift hebben overgenomen zonder de bron te vermelden. Ze stond de afgelopen dagen onder grote druk om ontslag te nemen. Op een persconferentie met bondskanselier Merkel benadrukte ze dat haar vertrek niet mag worden opgevat als een schuldbekentenis. Zij van zegt dat ze onschuldig is en het besluit van de Universiteit van Düsseldorf om haar dokterstitel in te trekken zal aanvechten. Ze erkende wel dat iemand die verwikkeld is in zo'n procedure geen minister kan zijn. In 2010 trad minister van Defensie Gutenberg terug. Ook hij had geknoeid met zijn proefschrift.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 ANWB-verkeersinformatie. In het midden-noordwesten en het moordwesten van het land... is het plaatselijk glad door winterse buien. En er staan files op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... tussen Knop het Watergraasmeer en Muiden, 5 kilometer. En op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen haarlem zuid en Batuverdorp, 4 kilometer.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 Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op audi.nl. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de avond. Hans Smit. Welkom terug. In uh, Carré zitten wij onder het besneeuwde dak. Nog een half uurtje kunst en cultuur vanuit de nok van dit theater. En wat voor een half uur. Ik ga straks praten met uh, Thies Mellema, saxofonist... over zijn nieuwe CD, Princepiration. Inderdaad, geïnspireerd op muziek van Prince. En Piet Pierijns zit hier aan tafel. Hij komt vertellen over het programma van de literaire en muzikale avond... en de muzikale tour, Saint Amour... Ze brengen dit jaar een ode aan schrijver Hugo Klaus. En we horen zangeres Jula en mee in onze rubriek De 80 Seconden. Zij wordt hartelijk en warm aanbevolen door saxofonist Juri Honing. En deze man, daar gaan we zo eerst even over hebben. I never meant to call on you, when you fall. I never meant to call on you, when you fall. die smellen maar Purple Rain de klassieker van, uh, van Prins. wat zijn de beelden die jou hierbij door het door het hoofd door het lijf zeggen door het hoofd schieten Bijna, ja, dat is een moeilijke vraag. Want ik, heb, ik zie nooit eigenlijk beelden bij, nee. uh, bij muziek, eerlijk gezegd. Ja, nee. dat is misschien een soort afwijking, maar... Uh, niet ja. zoals uh, George Balanchine, waar we het net over hadden, van see, uh, see the music. Dat, uh, dat heb jij niet. Nee dat heb, ik, nee, dat heb ik helemaal niet. Misschien omdat ik zo vergroeid ben met de muziek, zo vroeg al mee bezig geweest... ...zoveel gehoord, dat dat voor mij een aparte belevingswereld is. Ja. Wanneer is dat begonnen, die uh, voorliefde voor Prince uh, ik denk rond mijn twaalfde, dertiende. Um, ik ging mijn 14 weet ik nog, naar, uh, rond mijn veertiende naar Batman-tournee uh, in Rotterdam. En daarna ontdekte ik de Love Sexy-VHS'en, uh, die ik helaas ben kwijtgeraakt. Die zou een keer nooit... VHS, wat een tijden. Ja. ja, is nooit op DVD meer uitgekomen: een Love Sexy-concert. Een fantastisch concert. En dat heb ik heb helemaal doorgegrepen. En ik kwam erachter dat Prince elke plaat weer een nieuwe muzikale identiteit aannam. Mm -hmm. En dat, dat boeide me ontzettend. Die, die chameleon-achtige trekken. Ja, He, heb, heb je die. die... Chameleon-achtige trek ook meegenomen op dat album wat je geïnspireerd op Prince hebt gemaakt, Princepiration. Ja, absoluut. Ik, heb, uh, ik, ik wilde een hedendaagse muziek CD maken. Ik wilde eigenlijk mijn, mijn beste vrienden, daar had ik het voor bedacht, uh, wilde ik een ingang geven in, in de hedendaagse muziek die vaak toch wat ontoegankelijk uh, misschien uh, kan zijn, uh -huh. zo ervaren wordt. En ik speel heel veel hedendaagse muziek, dus ik, ik wilde daar iets, uh, ik wilde daar iets mee, uh, mee doen. Dus ik heb allerlei componisten gevraagd om. Um, nieuwe stukken te schrijven met de lengte van maximaal een, een popnummer... tussen de twee en vier minuten... Mm -hmm. uh, geïnspireerd op een riffje of een, een ritme of een melodie van een Prince-nummer. Ja, want het hoeft dus niet het hele nummer te zijn, voor de duidelijkheid... maar, maar een deel van, van een nummer van Prince is al genoeg om... Op de cd terecht te komen, toch? Exact. Ja, ik wilde, uh, ik wilde geen arrangementen. Uh, want dat, dat gebeurt al wel. Uh, er is heel veel zappa gecoverd door klassieke strijkwerkten, ja. ook uh, Kronos bijvoorbeeld ja. en Hendrix. Ik wilde iets nieuws maken. Ik wilde een hedendaagse muziek maken. En ja, al die, al die componisten hebben dat op een hele eigen manier gedaan. Dus je ziet eigenlijk, ja, elk nummer heeft een hele eigen karakter. Vind ik. Ja, laten we bijvoorbeeld eens luisteren naar wat uh, Wijnald van Klaveren maakte van uh, Purple Rain. Dat heet dan Purple Rain 2. En van de andere gast hier aan tafel, Piet Pireijns... hoort u hier nog Purple Rain van Prince in terug? Ja hoor, ja, dit ligt nog wel. Op... Dit is vrij, vrij, nog vrij... Ik, bedoel, ik, heb, ik heb andere voorbeelden op de cd gehoord... dat ik even moest luisteren... maar dit is nog vrij één op één, of niet? Ja, nou ja, Wijnand heeft eigenlijk alleen. Uh, da, da, die, die, da, da, da, da mm -hmm. genomen. En dus niet yeah. het couplet, hè, want dat is gewoon eigenlijk één toon die hij ja. zingt. Het gaat ja. veel meer om de tekst, om de sfeer, ...omdat ja, dat hele belangrijke gitaarakkoord aan het begin wordt... worden. Net aan het begin, ja, eh, net prachtig. al even. dus heel typisch. Ja, en dat, dat is heel moeilijk om, om naar klassieke muziek uh, te vertalen. Dus hij ja, heeft er helemaal zijn eigen dingen toch wel van gemaakt. En alleen dat, dat elementje uit dat nummer genomen en zijn eigen stuk van gemaakt. Mm -hmm. is, is er een uh, voor jou vanzelfsprekende link te leggen tussen klassieke muziek, wat je daar dan ook onder kunt verstaan... want dat zeg je net zelf al, dat het uh, wat, uh, een beetje een raar begrip is. En, en het werk van Prince... Is die Link heel vanzelfsprekend? Nou ja, het, voor mij wel. Ja, dat klinkt misschien een beetje als een cliché of een open deur. Um, het is allebei, allebei muziek en zo ben ik ook opgegroeid. Mijn moeder die draaide alle soorten muziek door elkaar heen. Dus ik, ik wist tot mijn twaalfde, dertiende niet beter dan dat er muziek was. En je had, je had Joe Cocker, uh, Mad Dogs and Englishmen. Je, nee. uh, je had uh, Horowitz, je had, uh, je had Bach, je had Handel Water Music en, en Charlie Parker. En dat was voor mij eigenlijk allemaal gewoon, gewoon één ding. Je had muziek die ik mooi vond en muziek waar ik minder vond van kon genieten. Mm -hmm. ja. Ja. Zelf wilde jij heel graag geflirt laten horen. Waarom? Uh, nou, omdat ik... Ik heb laatst weer de ballad of Dorothy Parker her, herontdekt. En ik vind dat een bijna surrealistische Prince-nummer. Ik vind het Jorrit Dijkstra... En, um, heel, heel goed heeft verwerkt, die ballad of Dorothy Parker. Ja. Een stukje. De, de Die Hard Prince-fan ga je hiermee niet bereiken, of wel? Nou, ja, er die, die zaten er flink wat in de zaal gisteren, yes, ja? Ja, in het ja, muziekgebouw. Uh, ja? ja, ja, was heel leuk. Het muziekgebouw had er een heel, uh, heel festivalletje van gemaakt... met een voorprogramma met allemaal DJ's die ook Prince remixten en een, een kleine talkshow nog achteraf. Nee, het zat, uh, zat goed vol met allemaal mensen... die ik normaaliter niet in dat soort zalen zie. Ja, want dat is je streven. Dat was absoluut mijn streven, ja. Ik wilde... Um, nou ja, wat ik net zei, ik, wilde, ik, ik hou heel erg van hedendaagse muziek. De helft van de muziek die ik speel is hedendaagse muziek. En ik, ik vind dat, dat die muziek het verdient. Dat is muziek van vandaag, om door iedereen gehoord te worden... en iedereen moet de kans krijgen om dat, om dat te horen. En het was een van mijn doelen om die mensen naar de zaal te krijgen, ja, ja zeker. Was hij er gisteren zelf ook, Prince? Nee, dat zou wel mooi zijn. Maar ik heb wel de directeur of de programmeur van Paradiso ontmoet... en die kan mijn cd'tje bij de man uh, terecht uh, krijgen. Want hij, hij weet, hij is nog niet op de hoogte van het feit... Nee, dat ik, je ermee bezig bent. Ik bezig. heb het uit allemaal geprobeerd, maar het is me niet uh, gelukt. Terwijl je, uh, was, je was heel dicht bij hem in de buurt, toch? Was ja, de ja, ja, dat is... Ja, ik, uh, ik woon vlakbij Podium uh, Mosaïek in de Baarsjes. En uh, één minuut lopen, twee minuten lopen. En ik had die dag vrij in de Nederlands Blaasensemble, die repeteerde... In Podium Mozaïek En Anna Maura, de nieuwe muze van Prince op dat moment... een paar jaar geleden... Ja. Die, was, uh, die was daar met de blazers om een programma in te studeren. En um, um, Prince die was in het land voor, uh, voor de concert in het Gelredome. Dus die kwam langs. In Podium mozaïek En ik was vrij. En, ja, en een van die componisten die speelt bij de blazers. Dus die, die wist, wist dat jij ermee bezig was? Ja, en die heeft me niet even, ah, even getagd. Gemiste kans. Gemiste kans, ja. Ja. Nou, hij, kon, hij krijgt hem zeker in handen. Tenminste, dat, dat hopen we dan maar. Ik ga het allemaal proberen, ja. Ja. de CD Prince Spiration ligt in de winkel. Kijk, voor meer informatie uh, uh, over Ties, melden ook op uh, www.tiesmellema.com. Dankjewel, Ties. Ja. Dit is opium. Ja, dit is opium. En vanavond is er ook weer opium. Dat is dan op televisie op Nederland 2 om 5 over half elf. En Cornald Maas, die is, uh, ja, hij is carnaval aan het vieren. En welke pe packscape jij aan eigenlijk? Nou ja, ik zit hier in, uh, in Berg of zomer. Het heet dat tijdens carnaval. Ik ben even uit het feestgedruis weggerend. Ja. Ik ben net in conclave met Ed Nijpels, of zo te ja. beginnen. Dus fusie aan zit is dus wel goed, zou ik maar zeggen. Want hij is immers uh, voorzitter van het uh, bestuur van de Trost. Ja. Maar um, ja, vanavond hoop je hem over André van Duin. Dus ook nog een in de, in de carnavalsfeer, zal ik maar zeggen. Ja, dan heb je alleen die vraag nog niet beantwoord. In welk jij ge, ge, ge, ge, ge, je hebt gehezen vandaag? Wat, heb je aan, wat zeg je? Wat, wat heb je voor een uh, kostuum aan? Of heet het niet zo? Ja, in dat is moeilijk uit te leggen. Dus echt, ik tors het hele verleden van mijn moeder en mijn grootmoeder zo met me mee. Dus oude schapenvelden, halve pyjama broeken. Oké. Okay. Een rare nuts. Nou ja, allemaal van die dingen die je niet horen wil als je een kunst- en cultuurprogramma presenteert. Nee, nee, nou ja, het, het is al kunstcultuur. cultuur, hebben we net van Jan van Mersbergen gehoord. Dus zeg, ja, eh, vanavond ja, ja. over die special over André van Duin. Ik, ik, ik geloof dat uh, muziekkenner Vic Fik, uh, Fik van der Rijt die zegt in de special over, uh, iets over dit nummer. Er werd gewoon gebeld dus zij deed open heel bedaard Nog geen seconde later was er gewoon gevuld met paard En Want wat, wat zegt uh, Vic van der rij precies uh, over dit lied, Cornon? Nou, hij heeft het over als kenner en als uitgever over de genialiteit van de eenboud. van de teksten van, uh, van André van Duin. Voor de, al die carnavalskarakters die hij maakt. En zelfs ligt die André van Duin toe een positie in de literaire stroming die is mee. Well, ja. Ik weet niet wat André van Duin er zelf van gaat vinden, maar het is wel wat hij uh, als lof toegedicht krijgt. Okay. En uh, nou, verder zitten er uh, heel veel andere mensen in die special over... Uh, André van Duin zijn talent, uh, zijn onvermogen om in het buitenland door te breken. Althans, ze deel om dat niet te doen. Ja. Uh, Corrie van Gorp uitgebreid mm. met afscheid en heimwee... en ook wel enige moet over dat ze niet meer naast hem op de planken staat. maar Ferry volgen, de Groot. Annemarie jong, Ja, ook Ferry Natuurlijk. de Groot. En, en Jan Dino Asperaat, die zichzelf als grote liefhebber van André van Duin geklaard... en uh, die eigenlijk min of meer zegt dat zijn carrière ooit bij, met zijn uh, liefde voor André van Duin begonnen is. Goed, dankjewel. Opium televisie vanavond op Nederland 2 even over half elf. Wij gaan even wat muziek. in Mart, het waren Laura, uh, Laura Janssen, wou ik zeggen. Nee, Laura Janssen heet ze gewoon. En uh, Tom Chaplin van uh, Keen samen. Vanaf woensdag toert het literaire gezelschap van Senda Moer weer door Nederland. Dit jaar brengen schrijvers en muzikanten een ode aan Hugo Klaus... de schrijver die vijf jaar geleden overleed. In Nederland gebeurt het onder de bevlogen uh, leiding van spreekstalmeester... en Klaus-biograaf Piet Pierijns. En die zit hier aan tafel, daar ben ik blij om. Uh, ik was bij de première in Antwerpen... Uh, een, een goede week geleden in de Boerla, Maar daar was een andere presentator. Was ik, ik was heel verbaasd. Ja, nee, dat is uh, ook heel gewoon, hoor. Uh, sainte loopt altijd rond Valentijn. En dan is het de gewoonte dat het Vlaamse programma... en het Nederlandse programma gelijktijdig uh, eruit gaan. Aha. Ik doe al jaren de Nederlandse oh, variant... En een Vlaming, de Vlaamse variant. Oké, okay, nee, ik dacht dat er een soort van uh, ja, beroepsverbod of zo. Dat u niet mocht optreden in België. Nee, zo. Nee, nee, zo was het niet. <lacht> hey, jammer. Ik heb Belgen onder mijn beste vrienden. <lacht> het zijn best aardige mensen, toch wel? Ja, ja, ja, je ja, kunt ja, er echt ja. op mee praten. Ja, ja, ja. ja. Um, <lacht> uh, toch, um, nu het zo na elkaar loopt, die tour van de, de, de, de Nederlandse. of de, eerst de, de Vlaamse en daarna de Nederlandse schouwburg. had u het natuurlijk wel in zich heel kunnen doen. Het lijkt me dat als. Zeker omdat Hugo Klaus dit jaar het centrale thema is. Dat u dat graag had gedaan. Had ik of... dat graag gedaan? Nou, het is wel veel hoor, twintig voorstellingen ja. in elkaar. Dat is ook niet gezond natuurlijk. <laughs> maar nou, wel uh... een heel mooi onderwerp. Hè? Het is een prachtig onderwerp mm -hmm. natuurlijk. En het past bij uitstek bij Saint-Amour. Klaus was natuurlijk. Uh... Hij excelleerde in wat misschien wel het moeilijkste genre is voor een dichter. Liefdesgedichten. Mm -hmm. uh, echt geweldig. De Nederlandse professor, dokter. E.I. E. Kipping, een alter ego van Kees van Koten yeah. heeft ooit gezegd dat dat de ideale manier was om een meisje plat te krijgen. Dan moet je een vers van Hugo Klaus citeren. Dan moet je niet zeggen, ik ben geil. Dan moet je zeggen, mijn vrouw, mijn heidens altaar, ik schrijf je neer. Dat soort dingen moet je ja. zeggen. Ja. Dat werkt pas. Ja. Ja. Het wordt ook heel mooi gedaan. Want het idee is dan dat de schrijvers en dichters die eh, optreden in Centermoor, dat die zich laten inspireren... door, uh, door Hugo Claus en door het werk van Hugo Claus. Ge gebeurt, dat, gebeurt dat op een, een mooie dat manier? Dat gebeurt op een fantastische manier. In een aantal gevallen, Erwin Mortier bijvoorbeeld... die heeft een soort uh, vervolg op Het Verdriet van België geschreven. In Het Verdriet van België is een van de meest intrigerende figuren... de figuur van een uh, leraar, een godsdienstleraar. Uh, hoofdpersonage van Het Verdriet van België, Louis Seynave die heeft een uh, rare affectie uh, voor die priester. Op een bepaald moment gaat hij in de sacristie zo ver... dat hij zijn gulp openknoopt en zijn merkteken achterlaat... in de misgewaden van de ja. priester. Enfin, je weet niet hoe dat afloopt, dat verhaal. En dan komt Erwin Mortier met de sequel, als het ware... en laat die priester, de kei genaamd, uh, antwoorden. Het is ja. beeldschoon. Uh, zo is het meer. Uh, op een bepaald moment zie je ook uh, aan een vechter in een duet met Hugo Klaus over het graf heen. De nieuwe dichter is Vaderlands. Ook, ja. ook dat, ja. ja. ja. Marcel Meuring was ook heel mooi. Marcel Meuring. Uh, kijk, al die schrijvers die namen ofwel een uh, gedicht... dat kon een van de oost gedichten zijn, ik noem maar wat. Het kon een roman zijn als De Koele Minnaar of Het Jaar van de Kreeft. Het kon ook een uh, uitspraak uit een interview zijn... want Klaus Grossierde in de bomo's over ja. de liefde. ja. Dat moet ook voor. U bent zijn biograaf. Dat is natuurlijk een enorme rijkdom uh, om, om, dat te, te, om daar iets mee te mogen doen. Maar komt die biografie ook binnen afzienbare tijd? Niet binnen afzienbare tijd, nee. nee. Dat uh, duurt nog heel lang. Ja? Vijf jaar, tien jaar? Zoiets. Zoiets ja. Ja, ja, ja. Laten we daar voorzichtig in zijn. <laughs> ja. Hij had veel met uh, Senten Moer. Hij heeft veel opgetreden. Ik geloof iets van. 80 uh... Hij was er heel vaak bij. Dit is de twintigste jaargang van Saint amour in Vlaanderen. Ja. Uh, de achtste in Nederland. En hij was, geloof ik wel, bij veertien van die tournees betrokken. Ja, de laatste was in, in 2006. Uh, mm -hmm. Daar hebben wij een opname van die ik graag wil laten horen. Hij droeg daar het, gedicht, het prachtige gedicht Nu Nog voor. Een fragment. Nu Nog weet ik hoe moe en meelig na het lome vrijen zij... ochtends schroomvallig haar hoofd vooroverboog als een eend... die over het meer gleed en aan het water lipte en toen duikelde naar mij en hapte naar mij... en toen nooit meer. Aangrijpend, zo'n zo oude, oude man... voor wie je weet dat het niet lang daarna over was. Ja, nee, het was uh, fantastisch en het ging nog net. Uh, ik was erbij op die tournein. Ik herinner me hoe we bij de try-out in Barendrecht of All Places... Uh, ons uh, verschrikkelijke zorgen maakte. Uh, want het was alsof hij zich een lekkage had voorgedaan... ergens uh, tussen zijn denk- en zijn spraakvermogen. Ja. En op een bepaald moment begon hij dat hele gedicht nu nog te verhaspelen. Uh, we dachten toen, we moeten hem eigenlijk zeggen dat het niet meer kan. Hoe, ja. Uh, hij deed het zo graag. Ja. Probeer dat maar eens. We... Ja, precies. Net alsof je je vader moet zeggen dat hij niet meer mag autorijden. Dat, dat soort gevoel. Heel moeilijk, zoiets. Op een bepaald moment zijn we dan gaan uh, het gedicht projecteren... omdat het nauwelijks nog uh, verstaanbaar was. En dat maakte het natuurlijk alleen maar erger. Want dan zag je het verschil tussen het geprojecteerde ja, ja. gedicht... en het uh, gedicht dat hij voorlas... Maar ja, de wonderen zijn de wereld niet uit. Twee dagen later stond hij daar dan weer als een jonge god... in alle glorie te lezen. Dat was heel wonderlijk. Ja, dat moet ook, u was ook goed bevriend met hem, goed bevriend. Dat moet, moet je ook echt aangrijpen, zoiets. Natuurlijk grijp je dat aan een goed bevriend. Nou, uh, die vraag wordt vaak gesteld, was je een vriend van Klaus? Uh, Klaus had heel veel vrienden na zijn dood. Uh, we kenden elkaar goed, we trokken veel met elkaar op... Maar hij was niet het type dat zijn ziel zou ontbloten... of dat uh, bij je zou komen uithuilen. Ja, uh, de, no, de Anne Vechten had ik graag willen laten horen... maar helaas, dat hebben we niet. Uh, daarvoor in de plaats wel een, een lied van Helmoet Lotte. Ik vond het heel leuk. Helmoet Lotti heeft ja, ja. in zijn ring... Heeft die een, een, een... Ja, die heeft een uh, vers van Hugo Klaus... Uh, dat hebben we vernomen uit de gespecialiseerde pers... Die heeft een <lacht> vers van Hugo Klaus in zijn trouwring laten... Uh, Caravan. Ja, en hij is in de Nederlandse toenee alleen in, uh, in uh, Amsterdam uh, te, te, te horen, geloof ik. Ja, dat, zou kunnen. Dat, zou ik dat, uh, dat zou kunnen, maar dan. laten we even naar een klein stukje Helmoet Lotti uh, luisteren. Ik schrijf je adem en je lichaam neer op geleid. Ik schrijf je adem en je lichaam neer, mijn vrouw, mijn heidens altaar, dat ik met vingers van licht bespeel en streel. Mijn jonge bos, dat ik doorwinter mijn zenuwziek. Ja, de mensen die. Uh... Uh, in Amsterdam gaan op donderdag. Die kunnen Helmoet Lotti zien, de anderen helaas niet. Maar die zien wel heel veel mooie andere optredens. Uh, dat lijkt mij wel, ja. ja Marijke Boon, Alice Groenaars, kwartet. Uh, een pleiade. Leonard Nolens, de winnaar van de prijs der Nederlandse letteren. Ja. Uh, meer dan genoeg lijkt mij. Lijkt mij ook. Santa woensdag start het in het Wilming Theater. Ook een mooie naam. In eh, Enschede, eh, donderdag in de stad Schouwburg in Amsterdam, vrijdag in het parktheater in Eindhoven. De tournee loopt tot 24 februari. Kijk voor meer informatie op www.centamoer.nl. Piper hartelijk dank. Dankjewel. Wij gaan naar de 80 seconden. Elke week geven wij een, een talent de gelegenheid 1 minuut en 20 seconden te vullen. Deze eigenzinnige Sangres klinkt als Björk en Tori Amos bij elkaar... met een vleugje Ella Fitzgerald en Billy Holiday. Studeerde aan de Conservatoria van Amsterdam en Kopenhagen... en kreeg privé zangles, van, uh, zangles in New York. Volgende week vrijdag presenteert ze haar nieuwe album We Were Here... en ze wordt bij u aanbevolen door Juri Honing. Want Juri, jij bent een grote fan van, uh, van haar. Ja, ik vond haar in ieder geval een van de meest opvallende studenten die ik had. Mm -hmm. En uh, wat me vooral opviel was haar focus en discipline, maar ook uh, haar vrijheid van geest, waardoor ze zich heel ongebonden door uh, heel veel verschillende genres kon bewegen ten behoeve haar eigen signatuur uh, verder te ontwikkelen. Dus ik, ik, maar ik heb alle vertrouwen in een hele goede toekomst voor haar. Oké, okay. we gaan deze quote bewaren, dat snap je. Dankjewel. Oké, okay. en hey, we gaan <laughs> naar haar luisteren. De 80 seconden van Yula ME. Jula A.me. Verdwijnt in de sterren bijna, maar wel het was een heel erg mooi begeleid. De Koen Schoolwijk op de piano. Had je nou een blackout out aan het begin? Of was even, kom even, even heel snel naar de tafel. Dan kun je, kunnen we nog net even kort een klein, klein gesprekje voeren. Had je een black-out? Ja, ik, ik dacht, oh nee, ik het is zover. Het is zover, ik was waar... heel zenuwachtig. Ja, goed, heel even kort over die cd, want die heb je met crowdfunding bij elkaar gekregen. Uh, is dat heel snel gegaan? Um, we hadden 50 dagen en toen hebben we, hadden zeg, nog een week van tevoren, hebben we het gehaald. 7000 euro, dus het ging heel snel en ineens, uh, ja, dat was echt uh, wel te gek. Ja, fantastisch. Ja. Uh, Ties, vind je het mooi? Ties Mellema? Zeker, ja. mooi geluid, Pieperijs. Ik had een blackout. Ook een blackout. Nee, <laughs> goed. Uh, Jula, en je hebt ook nog privé gehad in New York. Dan staat hier waarom daar. Ik zou zeggen, waarom niet, toch? Ja, waarom niet? Zo is ja. het. 15 februari wordt de CD We Were Here van Jula en mij gepresenteerd in de North Sea Jazz Club hier in Amsterdam. Dank je wel. En ik dank uh, Piet Pirijns ook. En ik dank Ties Mellema ook. Uh, dit was Opium voor vandaag. Uh, wilt u reageren op dit programma? Dat kan. Ik zeg nog eens het mail Opium.afro.nl. deze opium.avro.nl Om vijf uur op Nederland 2 Kunstuur met onder andere aandacht voor uh, kunst uit het uh, Watersnoodmuseum. Uh, Twitter kunt u ook. Hek je Opium Afro of bezoek onze Facebookpagina. En straks om uh, half vijf of na half vijf op Radio 1 het Sportvorm. Vandaag met uh, presentator Jack van Gelder. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. En Jack, wat ga je doen? Ja, we gaan het hebben in ieder geval met een hele volle tafel. Uh, ze, ze hadden mij gelokt uh, gezegd, uh, bij de sportforum zitten altijd heel veel dames aan tafel. Dat is dus niet waar. Ik zit er met alleen maar mannen, maar we gaan het wel over een aantal interessante zaken hebben. We gaan het hebben over uiteraard het Nederlands Elftal, over Vitesse, de situatie bij Heerenveen, matchfixing, Platini en met name zijn zoon, en Qatar met het WK. Kortom, vrij veel voetbal, maar we gaan het zeker ook hebben over World Cup schaatsen en het WK-skiën. Kortom, we zitten hartstikke vol en we zijn er over een paar minuten. Maar nu eerst het nieuws met Gert Kluk. Radio 1.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 In een megastal met varkens in Moergestel heeft een grote brand gewoed. De 20.000 varkens bleven ongedeerd. De brand woedde in een opslagruimte met instrumenten. En dat zijn de Het weer. Marco Verhoef. Met bewolking en sneeuwval in het westen, midden en, en noordwesten van het land. Dat leidt lokaal tot gladheid, uiteraard. Het is zichtbare gladheid, maar goed, we moeten er wel voor oppassen. Die sneeuwval gaat ook nog wel door vanavond en vannacht... want het activeert wat in West-Nederland. En dat gebied trekt dan over het midden naar Noordwest- en Noordoost-Nederland... en zal het land morgen in de loop van de ochtend gaan verlaten. En dan is het een groot deel van de dag droog, met af en toe wat zon. En na een nacht met lichte vorst lopen de temperaturen op naar 1 à 2 graden boven nul. Laat op de dag in het zuidwesten van het land weer kans op wat winterse neerslag. Dan de maandag de dinsdag... Dinsdag en de woensdag, dan is het meest droog. En waar maandag nog een stevige zuidoostenwind staat... Eh, neemt de wind in de dagen daarna geleidelijk aan af. Het blijft winteren, overdag ligt het kwik net iets boven nul. En in de nacht vriest het licht. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Jack van Gelder. Goedemiddag. Anderhalf uur lang gaan we het hebben. Met name in het sportforum over een aantal onderwerpen. Veel voetbal, oranje, Vitesse, Heerenveen, Matchfixing, Platini. Hoe gaat het bij Utrecht? Maar ook andere sporten komen zeker aan de orde. De mannen die hier in de studio zitten en direct het sportforum gaan invullen... zijn Simon Zwartkuijs van VI. NRC Next is vertegenwoordigd door Marcel van Roosmalen, een journalist dus ook. En Ton Boot... Goh, ik zit er net aan te denken, Tom, we kennen elkaar al een jaar of veertig. Dus we waren, elkaar of een, ja, we waren een jaar of drie dat we elkaar voor de eerste keer zagen. Laten we daarop houden. <lacht> um, dat dus, uh, maar nu eerst even de andere sport. Want uh, er wordt natuurlijk veel uh, gesport en zeker ook geschaatst. Sebastian Timmerman... Um, Waar uh, is uh, men op dit moment weer aan het schaatsen? In uh, Inzol, een week voor de wereldkampioenschappen Allround... Uh, is die wereldbekerwedstrijd in Inzol wel interessant om te kijken... wie er goed is en wie minder goed is. Want we rijden zeg maar, uh, twee van de all-round afstanden bij de mannen uh, 1500 meter, die is morgen en vandaag de 5 kilometer. Ja, en er viel toch weer het gemak op waarmee uh, Sven Kramer wint. Hij uh, reed tegen Jorrit Bergsma twee versnellingen... waren genoeg om uh, om te winnen. Komt uit op een uh, tijd 6.1176...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 Ja, we zitten even te, na te denken over datgene wat er daar allemaal gebeurt in Insel. Want uh, zijn het de Open Nederlandse wedstrijden daar? Of uh, wie doen er nog verder mee? Uh, nou, Bergsma, Bob de Jong, Blokhuis, Bob de Vries, in ieder geval Nederlanders. Ja. Hoe deden zij het, voordat we het er even over de anderen hebben? Nou, op de vijf kilometer was het inderdaad wel een beetje het Open Nederlands kampioenschap. Bob de Jong wordt tweede, uh, op meer dan twee seconden. En Jorrit Bergsma op bijna drie seconden derde. Dus dat was in ieder geval een, een Nederlands podium. Um, en dan is er toch wel een behoorlijk verschil... van meer dan uh, twee seconden, bijna 2,5 seconden... naar uh, de Duitse Moritz Geisreiter, uh, die wel een Duitse record rijdt... en het op zich dit seizoen heel goed doet. Maar ja, als je dan Kramer ziet rijden bijvoorbeeld... dan is dat verschil wel heel erg groot, meer dan, uh, dan vijf seconden. Dus dat is nou niet echt iemand die we op het lijstje gaan zetten... Uh, dat hij het Kramer moeilijk kan gaan maken volgende week. Maar komt er niet een verrassing uh, uit een dood volgende nou, week? nou, er is een hele jonge Noor die het hele seizoen al wel goed rijdt. Die reed vandaag uh, uh, ook weer een persoonlijk record. Sverre Loende Pedersen. Maar dat... Om, de, om dan gelijk uh, de druk op zijn schouders te leggen... dat hij het kamer volgende week moeilijk kan gaan maken. Nee, ik zie op dit moment... Niet echt iemand die dat kan, want ook Jan Blokhuizen, die het Kramer eerder dit seizoen moeilijk maakte... Bij het, vooral bij het NK, het Nederlands kampioenschap... Ja, die verliest vandaag bij meer dan 7,5 seconden op Kramer op de 5 kilometer. schoon is gewoon veel te veel. Wat is het bij de vrouwen? Bij de vrouwen uh, is Irene Wust prima in orde. Uh, de laatste twee seizoenen werd ze al wereldkampioen allround. Uh, um, ja, zij is een van de grote favorieten natuurlijk om het volgende week voor de derde keer uh, te worden. Ze wint de 1500 meter, halve seconde voor uh, Diana Valkenburg... Bij de dames tijden die ze dit seizoen nog niet gereden hadden. Dus dat is gewoon goed. En de Russin uh, Jekaterina Shikova... die voorkomt een, een Nederlands podium. Zij wordt derde en Linda de Vries wordt net, uh, net vierde. Ja, Dus het zit ook wel goed uh, wat betreft... Uh, uh, Irene Wust en de Nederlandse vrouwen. Voor het, dus uh, een, voor het wat dus ze 1, 5, ah, je 55, 95, 95 zelf ja. Vertel is ze niet zo tevreden. Ja, ik, reed, uh, ik had een slechte race. Ik had, uh, het was veel werken. En uh, ik vergat een beetje hoe ik uh, efficiënt moet schaatsen. En als je efficiënt je rondjes rijdt, dan. Uh,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 hoe zeg je dat? Iets te veel aan duw aan het einde van mijn afzet. Zoals als je goed schaats, dan komt schaats vanzelf. Maar goed, uh, dat is een goede les om, uh, om het morgen anders te doen. Je hoort op de achtergrond dat de band vanuit Den Bosch inmiddels in Insel is uh, gearriveerd. Heel fijn. Uh... Dan uh, even, we hebben het net over de mannen gehad. Hè? Nederlands kampioenschap wellicht volgende week. Bij de dames, exact de Ja, ]zelfde. Sablikova doet niet mee, nee. die is zich al afgemeld... vanwege een pijnlijke rug, En dat is wel heel erg jammer. Nesbit komt er nog wel weer bij, die dan hier niet is, in Insel. Maar gezien uh, de capaciteiten van Wust ook op de drie... en toch ook eigenlijk op de vijf kilometer... zie ik eerlijk gezegd op dit moment niemand... die het haar uh, extreem moeilijk gaat maken. Iedere voor die titel is mooi, Nederland is altijd trots. Rood, wit, blauw. En uh, we krijgen een, een heel keurig uh, Wilhelmus... Maar kan je nou nog echt heel erg enthousiast zijn? Omdat nou, er geen buitenlanders zijn. Wat ik bij de vrouwen wel vind, ze rijden ook gewoon goede tijden. En eh, kijk, als je wint met tijden waarvan ik denk, nou ja, hè, dat is niet super... Uh, maar net onder de twee minuten op de 1500 meter... of laten we zeggen 4.7, 4.8 op, op een drie kilometer... dan kun je daar je vraagtekens bij plaatsen. Maar bijvoorbeeld Irene Wuest rijdt, dit is een hele goede tijden die rijdt uh, net boven de vier minuten op een drie kilometer. Nou ja, 1.55 is helemaal geen verkeerde tijd op de 1500 meter. Dus het heeft ook met gewoon haar klassen te maken, dus dan uh, ja nee, dat doet ze gewoon goed. Er was een massastart bij de vrouwen. Dat moet ik me daarbij voorstellen. Is dat, dat is een, een mini-marathon? Koopje, oh, geen koopjesdag bij Alkmaar nee, of zo. Nee, dat is een mini-marathon, 15 ronden. Er zijn tussensprints bij en dat maakt het geheel uh, ja gewoon heel lastig om bij te houden, zelfs voor juryleden. Dat de Koreaanse boren Kim wint, dat weten we inmiddels. Maar wie er tweede en derde gewonnen zijn, zijn ze volgens mij nu nog niet? niet achter, want Irene Schouten werd opgeroepen voor, uh, voor de huldiging, maar die is volgens de uitslag die we nu als laatste hebben gekregen... vierde geworden. Een Italiaanse Lolo Brigida die schommelt een beetje tussen plaats 2 en 3. Dus vaak. kortom, dat, van daar moeten ze, dat is een beetje kolderiek. Dat is uh, slecht voor dit onderdeel. Maar de winst ging naar uh, de Koreaanse Borum Kim, dat weten we wel. Hartstikke goed. En jij volgt het morgen ook weer. ja ja, die, ja. We uh, die tussensprints. Ja. Hebben die uh, uh, invloed op de uitslag? Ja, ja voor de voor plaatsen 2 en, en verder. Dat, kijk, de, je kunt vijf punten winnen per tussensprint. Er zijn er drie, dus dat is vijftien punten. Uh, maar degene die wint, die krijgt altijd genoeg punten om, om ook echt uh, uh, te winnen. Zeg maar om. Als degene die als eerste over de streep komt, wint ook altijd dat klassementje. Dus daar ben je altijd zeker van. En daarachter moeten ze gaan rekenen. Ja, en Er zal ergens misschien een probleem zijn met een fotofinish... of ik weet het niet wat. Maar dat, gaat, dat schommelt de hele middag al heen en weer. Maar dat is ja amateurisme ja, nou, ten top natuurlijk. Ja, maar goed, ja, als, maar, als, zodra je de uitslag hebt, kom even binnenlopen. Ja, dat rekenen. is goed. <laughs> <laughs> Dankjewel. Ja, goed. Um, even tennis. Tussendoor Robin Haas is er niet een geslaagde finale... te bereiken van het ATP-toernooi van Zagreb. Haas verloor in de halve finale... van de als vierde geplaatste Oostenrijker Jurgen Meltzer. Zet standen 7-6 en 6-3. Dan gaan we even door met een andere sport, uh, skiën. Slatming, WK, mooi, schitterende beelden. En ook enige mooie resultaten, Edwin Peek. Uh, wat is er gebeurd vandaag? Ja, vandaag stond het koningsnummer uh, op het programma. De afdaling voor de mannen. Ja, en Daar kijkt iedereen natuurlijk bij een WK, Olympische Spelen, naar uit. Want dat zijn de mannen die ertoe doen. En uh, ja, vandaag deed ook een man waarvan iedereen verwachtte die de titel ging halen. Lund Svindal uit Noorwegen, die deed het ook. Die uh, werd wereldkampioen. Prachtig. En het ging onvoorstelbaar hard? Nou, dat valt op zich wel mee, vergeleken met twee weken geleden. Toen was Kietzbuil... Ja, maar Kietzbuil is stijl. Is ontzettend stijl. Gaan ze 140 km per uur. Veel Die ijs. snelheden hebben ze vandaag niet gehaald. Het was ook wat uh, licht sneeuwval, een beetje mistig was het. Dus vandaag gingen ze 110 km per uur... maar niettemin prachtige beelden en een terechte winnaar. Nederlanders? Ja, die waren er ook. Tenminste, eentje vandaag. Uh, Marvin van Heek van uh, Frans-Nederlandse afkomst. Uh, die traint uh, en woont uh, in de Franse Alpen. Maar die komt voor Nederland uit uh, sinds anderhalf jaar. En die deed het uh, ja, uh, tot een minuut skiën, deed hij het goed, zeg maar. En toen uh, ging het mis. Hij uh, had van, van zijn coach meegekregen, ik ga de directe lijnen skiën, dus wat hogere snelheid proberen te krijgen. Ja, en dan uh, toch met wat uh, techniek, uh, passages dat je wat poorten moet uh, proberen te passeren. Ging toch mis. Er niet iets te, te laag uit en miste hij een poortje. Dus uh, hij baalde was een stekker, was goed te zien, maar uh, hij is eruit, helaas. Krijgen we de komende dagen nog Nederlanders? Ja, het is wel grappig dat we uh, vertegenwoordigd zijn... met zes Nederlanders uh, dit WK. Dat is nog nooit gebeurd en dat is opmerkelijk. Uh, Nederlanders doen niet mee om de prijzen. Marvin van Heek heeft uh, zes weken geleden een keertje... is die achter geworden op een afdaling, dat was heel knap. Uh, maar verder doen we eigenlijk altijd mee voor de plaatsen onder de 30, zeg maar... waar je geen wereldcup-punten uh, haalt. Maar er zijn nog twee vrouwen die aan de start komen... en de, de vier Nederlandse mannen die uh, ook op het WK zijn. Uh, Maarten Meiners, Stefan Winkelhorst en Arjan Wanders... zien we ook nog van de week op de reuzen Slalom en de Slalom. Hoe leeft het WK? Ja, dat is, uh, nou, wij kennen onze WK Allround in Heerenveen of de WK Afstanden. Nou, Zo'n feest is het in Oostenrijk. Alleen dan zitten er per dag 30.000 tot 50.000 toeschouwers in dat kleine stadionnetje... En dat plaatsje Slatming, wat normaal maar 4.000 inwoners heeft. En er komen toeristen aan. Ja, niet iedereen kan het dorp in, dus ze zetten, uh, iedereen mag uh, 5 kilometer... voor het dorp zijn auto neerzetten, wordt in een trein gestopt... en gaan dan allemaal naar dat dorpje toe. En het is met vlaggen en bier en uh, worsten... Ja, staan ze daar met z'n allen op de tribunes. Het is uh, een prachtig gezicht. Kreeg je het er niet door? Mocht je er niet naartoe van uh, de leiding? Uh, nee, deze keer niet. Nee, je moest het maar, dus Die uh, van Heek moet echt iets beter gaan spelen. Precies, weer. daar ligt het toch een klein beetje aan. Ja. Ja, Dank ja. je wel. Ja. Langs de Lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Zoals gezegd, drie kenners tegenover mij: Tom Boot, Simon Zwartkruis en Marcel van Roosbalen. Uh, Marcel, ik begin met jou. Wat was voor jou het moment van de week? Nou, ik, nou, ik las net in de trein. Uh, een stukje over dat uh, de Volenwijkers in DWV gingen fuseren. En dat vind ik gewoon jammer. Ja, twee... even, even voor alle duidelijkheid. Uh, ik ben Amsterdammer, ik ken de situatie, DWV, mooie club, geel-zwart shirt... de Volenwijkers, wij spreken nog mooi, met de historie ook in betaalde voetbal... wit en het groene shirt. Eh, er staat ook een artikel in de krant vanochtend... waarin het heeft over ja, de, het Ajax en Vrije Noord van Amsterdam-Noord. Inderdaad, clubs met een totaal andere achtergrond. Ja, ik, ik kom zelf, ik woon wel in Amsterdam, maar ik kom niet uit Amsterdam. Maar die Volenwijkers, nou ja, die ken ik van naam. En ik vind het gewoon jammer dat dat soort clubs uh, verdwijnen... Ja. Ze speelden, geloof ik, op het Mosveld op of een, zo. Ja, speelde op Mos ja, Mosveld. Nee, Mosveld. Mosveld, Mosveld ja, prima. Maar er is nu een stuk uh, grote weg overheen gekomen. De, de Mosveld Babies. Uh, ja, maar het was een hele grote club, hoor. Ik herinner me nog wedstrijden met Ajax en uh, DWS. Uh, Ajax, DWS, blauw wit oh. volenwerkers Dat waren de vier uh, betaalde voetbalverenigingen. Maar het is inderdaad een zonde. En DWV was een grote en goede amateurvereniging, altijd in de top gespeeld. Ja. Ik weet ook niet, is dat verplicht of zo dat ze gaan fuseren Of hoe werkt dat? Het heeft met bouwgrond te maken. Uh, en het heeft ook te maken met het feit dat die clubs uh, allebei noodlijdend zijn. En zoals zo vele verenigingen in grote steden, te, te weinig kader is. Uh, okay. Waardoor die clubs eigenlijk niet meer te bestieren zijn. Dood en doodzonde. Ja. Simon. Ja, ik heb me deze week kostelijk vermaakt met, met de zoveelste schreeuw om aandacht van Raymond Verheijen. Even voor de mensen die hem niet kennen, dat zullen we nogal wat zijn, denk ik. Dat is uh, een fysioloog, uh, tegenwoordig assistent-bondscoach van Armenië, hiervoor van Wales. Dus dan weet je meteen een beetje uh, hoe het met zijn carrière gaat. En die uh, trok deze week nogal tekeer tegen Cor Pot, de bondscoach van Jong Oranje. Want uh, die had een paar spelers van Feyenoord, Boëtjes en, en Filena met name... Uh, een half, halfje laten spelen. Twee dagen nadat ze met Feyenoord tegen Willem II hadden gespeeld. En dat was een grove schande en dat getuigde van amateurisme. En uh, nou doet Feyenoord dat wel vaker, altijd per Twitter ook. Vanuit zijn ivoren toren. Maar het is eigenlijk heel goed nieuws voor Korpot, Want hij deed een paar jaar geleden bij uh, Bert van Marwijk... in de voorbereiding op het WK. Nou, toen werd Oranje op een haar naar dat werd zat keer de hoogte toen, hè, met name. Ja, in of net weer te hoog of net weer te laag. Ja, dat ja, zat er niet goed. Ja, dat kon, uh, dat kon allemaal niks worden nee. in zijn uit Afrika, nou dat hebben we gezien. En vervolgens richtte hij zijn pijl op Frank de Boer, die uh, was ook heel keer verke helemaal verkeerd bezig bij Ajax. Nou, die is twee keer kampioen geworden in twee jaar tijd, dus uh, bij deze feliciteer ik kort, alvast met uh, de Europese titel, <lacht> Dank je. Boot. Maar je geeft hem nog iets te veel uh, je denk ik. Want je zegt het is een fysioloog. Hij is gewoon een conditietrainer, verder niet. Oké, okay, hij, hij noemt zichzelf wel graag fysioloog. Ja, ja inspanningsfysioloog. In ja, ja, maar okay. dat heeft niks met fysioloog te maken, denk ik. <laughs> Oké. Okay. Uh, ik wou het over het wereldkampioenschap Veldrijden. Dat is alweer een week geleden in Louisville. Uh, waar Marianne Vos zo fantastisch gepresteerd heeft. Echt, ik ben zo een indruk van die, uh, van die meid. Ik vind het ook jammer, dat zit me nog steeds dwars, dat is in de laatste twee jaar geen sport waarvan het jaar is geweest. Maar uh, in de elite won Sven Nijs, maar een Nederlander werd derde, ja. Lars van der Haar. Bij de junioren won een Nederlander, Mathieu van der Poel. En bij de belofte won ook een uh, Nederlander, Mike Teunissen. Dus het was een Nederlandse aangelegenheid. Vooral in de jonge categorie, zou ik maar zeggen. En... We weten dat de Belgen het veld overheersen. Maar dat zal in enkele jaren, over enkele jaren misschien nog anders ja, zijn. Ja, omdat het vorig jaar eigenlijk ook al zo was. Hè? Dat we ook titels pakten bij de, bij de jongeren. Ook ja. Al van der Poel bijvoorbeeld. En Lars van der Haar ook. Ja. Ja. Ja. Maar, ik, maar ik hoop het, want uh, de jeugd is bij ons niet zo slecht. We hadden het voor de uitzending over het Nederlands elftal ook heel erg jeugdig. En wat zal het in de toekomst brengen? Dat is een mooi bruggetje. Je wist niet eens dat we ermee begonnen. Met Oranje. Uh, het Nederlands elftal oefende afgelopen woensdag tegen Italië. Het duel eindigde, we weten dat, in 1-1. In de slotfase gaat het dus net niet helemaal goed, althans qua uitslag. Maar uh, het uh, resultaat van een vriendschappelijke wedstrijd is altijd ondergeschikt aan het vertoonde spel. Althans, als je de coach moet geloven. Uh, hij was goed te spreken, al was hij later gelijk maken van de Italianen een tegenvanger. Wij hebben onszelf niet beloond, uh, zoals dat heet.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 De wedstrijd tegen Italië betekende ook dat er uh, drie nieuwe debutanten waren. Een debutant is altijd nieuw, dus drie debutanten waren. Ola John maakte al eens deel uit van de Oranje-selectie... maar die kwam nu voor het eerst aan Spelen toe. Echte debutanten waren Jonathan de Guzman en Deli Blind. Uh, ja, Natuurlijk waren we er wat spanningen, maar ik moet zeggen dat het uh, vrijwel meeviel. Uh, eenmaal toen, uh, toen ik het veld opging uh, was alles eigenlijk weg... en wilde ik me gewoon focussen op de wedstrijd. Daar uh, heb ik eigenlijk gewoon uh, genoten en uh, mijn best gedaan... Uh.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 De duidelijkheid, de laatste spreker was Jonathan de Goesman. Uh, wie willen als eerste wat roepen over het Oranje van afgelopen woensdag? Simon Swartkruis krijgt de eer. Zie ik. Dankjewel, Tom. Uh, nou, ik moet, moet je zeggen dat ik wel heel uh, positief verrast was door, door wat daar gebeurde. Want ik vond, vond in de aanloop uh, vond ik van Gaal eigenlijk uh, te hot, hè? met name richting Italië. Ik weet nog dat hij op de persconferentie zei uh, over het middenveld van Pierlo, uh, Montelivio en um, de Rossi. De Rossi. Vond hij geen slecht middenveld, zei hij. Maar uh, daar, kunnen wij, daar, daar kunnen wij wel weerstand tegen bieden. Toen dacht ik, nou, dat, uh, daar zeg je nogal wat. Uh, maar zoals wel vaker eigenlijk sinds zijn aanstelling... heeft hij, uh, heeft hij weer gelijk gekregen van Gaal. En ik dat was ook een beetje sceptisch vooraf... over het grote aantal spelers uh, in, de, in, de, in de basisploeg. Maar daar was ook weinig van terug te zien. Dus in die zin... Uh, ja, ze eigenlijk vanaf dag één uh, maakt hij wel waar wat hij, wat hij roept. We ergeren ons vaak aan de toon waarop dat gebeurt. Maar inhoudelijk heeft nou, het hij toch vaak gelekt. Het is vaak, vaak gelijk... die laatste zin. Afgelopen maandag ook dat hij riep van... Uh, alle spelers hebben die bij de selectie zitten gespeeld dit weekend. Uh, dat is mooi. Met andere woorden, ik selecteer de mensen die spelen... en andersom ook, uh, ik zie dat ze in vorm zijn. Maar dan heeft hij altijd die laatste zin. En die laatste zin was nu... Ja. dat komt door mijn beleid. Ja. En dan denk ik, waarom? Ja, nou het is ook net alsof ze dat dan allemaal aan hem te danken hebben ja, dat ja. ze bij een club spelen. toch. volgens mij bij een club worden ze behandeld, bij een club trainen ze dagelijks. Het is daar bepaalt de training. Dus dat heeft allemaal niks met verhaal te maken. Nee, hoe maar kijk jij er te... tegenaan, Tom? Ja. Want uh, jij bent natuurlijk ook een eigenwijze coach geweest, altijd. Nee. Uh, hij is ook eigenwijs. Maar jij hebt, uh, je moet je in hem herkennen, want hij weet ook precies wat hij doet en dat wist jij ook. Nou ja, ik heb bij hem uh, ook stage gelopen in een sabbatical hier. En het is een goede vriend van me, dus die vraag is een beetje lastig. Uh, ik mag hem heel erg graag, maar ik ben het met je eens. Die laatste zin hoeft niet. Je herkent soms dingen waarvan je denkt, dat werkt, dat werkt ergens niet. Ja, dat vind ik wel. En het is niet nodig. Ik bedoel, goede wijn behoeft geen krans natuurlijk. Duidelijk. Marcel, hoe zit Wat? jij naar zo'n wedstrijd te kijken? Ik heb niet gekeken. Dat bedoel ik. Prima. <laughs> ja, ik, nee, geen enkel probleem. Dan gaan we direct met jou over iets heel anders hebben. Dan gaan we nog even door. Met. Nou, maar jij hebt wel een mening over Van Gaal. Jawel, ja, ik vraag me zelfs... Ik, ik verbaas me ook altijd over de toon die die man aanslaat. En Ik heb hem ook wel eens gezien dat hij uh, dingen deed... niet rondom wedstrijden. Dan was hij wel een beetje anders. Maar Ik vraag me gewoon af bij die man... heeft hij over alles in het dagelijks leven... praat hij dan ook zo? Als jij hem goed kent, heeft hij, is hij dan ook zo stellig? Ja, maar als het een vriend van me is, moet ik dan een negatieve antwoorden geven. Hij is zo stellig. Ja. Hè? En, uh, ik heb het er nooit over gehad met hem. Maar ik denk dat zijn zwakke punt zelfkritiek is. Ja, en okay. het, het gekke is dat hij zelf beweert... Uh, dat, dat zei hij al in de tijd dat hij nog bij Ajax-coach was... dat hij zichzelf iedere dag evalueert. Aan het eind van de dag stelt hij zichzelf de vraag... Uh, wat heb ik goed gedaan, wat heb ik fout gedaan? Maar kan, kan een mens zichzelf evalueren? En, en, uh, dat, uh, je houdt het woorden uit mijn mond. Ik, in hoeverre ben je er zelf toe in staat... en behoor je wel omringt toch genoeg mensen anders... Uh, die, die, die, die jou corrigeren, als je dat zelf niet zo goed kan? Het leuke is dat ik uh, zo vaak zoveel uh, raakvlakken zie... tussen Van Gaal en Kruif die niet met elkaar communiceren... maar exact datzelfde hebben. Zich niet laten omringen... Althans voor de buitenwereld, door mensen die ze, die ze ooit weerwoord geven? Nou ja, ik kruif niet zo goed. Maar van ga, ik weet nog wel dat ik bij hem stage liep, zou ik maar zeggen. Nou, het was iets meer dan stage. En, ja, bij AZ. En de eerste dag zei hij: Ik twijfel nooit. <laughs> en nou, dat geef ik alles aan. En toen heb ik een column geschreven. En dat is eigenlijk het andere dan op jou. Ik twijfel, dus ik ben. Ja, ja, ja, duidelijk. Ja? Ja, wat ik wel altijd enorm vind van Van Gaal, die hoeft nooit na te denken... wat hij verleden jaar of 18 jaar geleden heeft gezegd. Ja. Hij heeft namelijk altijd zijn mening. Hij is wat, wat, wat dat betreft nooit aan het ja, pinballen van het ene mening op het andere. Hij heeft zijn mening. Hm? Nou even over het Nederlands elftal. Er staat nu een jonge elftal. En dat is eventueel ook gekomen door veel blessures, mensen die niet spelen... transferperikelen, et cetera, et cetera. Het komt dan wel goed uit, denk ik. Ja, maar dan nog, ondanks die, die perikel en zo... Uh, komt het ook door zijn door de strenge criteria die hij hanteert. Hè? Want uh, het hoeft geen bezwaar te zijn. Dat is een speler hij is de eerste bondscoach die, die, waarvan ik het weet... die spelers daar, daarom niet selecteert. Ja. Omdat ze met een verhuizing bezig zouden zijn. Nou, ja, met Van der Vaart heb ik het daar wel eens over gehad. En die moest daar nog lachen. Die zei, ik, ik, ik, ik zie geen ene koffer tijdens zo'n verhuizing. Dat, dat, dat, dat wordt gedaan en dat... Uh... Ja, die jongens, die leven natuurlijk een heel ander leven. Dus, maar goed, voor voor Gauw is dat dus wel een reden om, om ze niet te selecteren. En met die vetheid en zo, dan gaat hij ook heel ver in. Dus het is niet alleen maar omdat er blessures zijn... of omdat de spelers op de bank zitten. De helft van de mensen die er nu, nu niet bij was... is al lang en breed weer aan het spelen bij een club. Dus die had hij in principe gewoon kunnen, kunnen selecteren. Wat is het verwachtingspatroon van dit elftal, Ton? Want uh, we zien nu een heleboel talent. En uh, iedereen rekent dan. Over drie jaar zijn ze een ja. stuk verder. Dat is zeker zo. Ja. Maar waar, waar ligt het plafond? Nou ja, wat er nu aan de hand is, is in ieder geval heel erg positief, natuurlijk. We gaan naar het EK voor Jong Oranje. In Israël zijn we ook een van de favorieten. Maar daar hebben we het voor de uitzending ook even gehad. Wat is het plafond van die spelers? Zijn ze al uitgeleerd? En dat is heel erg lastig. En jij zei iets heel wijs. Die andere landen. Die hebben ook hele goede Spanje, jeugdteams. Spanje, Italië, Duitsland, ja, ja, ja. Rusland, begreep ik ook zelfs. Hebben ook jonge lichtingen met veel talent daarin. Ja. Maar als ik even op die verdetten terug... Kijk, uh, je zou kunnen verwachten dat die verdetten gaan muiten of iets dergelijks. Nee, het is juist andersom. Ze vinden het heerlijk om te komen. En ze zien het gevaar voor hun plaatsje ja. eigenlijk, hoor. En ik zit ja. me af te vragen, als er zo goed gespeeld wordt... Wat komt er van die verdette terecht in de toekomst? Ja, dat is natuurlijk heel interessant. En dat heeft hij wel voor elkaar gekregen, Van Gaal. Dat er een, hij heeft een sfeer gecreëerd... waarin ook de, de Van der Vaarts en, uh, en, de, en de snijders zelfs van deze wereld... gewoon aan de bak moeten om hun plek veilig te stellen in Oranje. En dat, dat is natuurlijk wel een totale stijlbreuk met, met Van Marwijk. Dat was uh, precies andersom waar is iets te zeker van, van hun plek... en frustreerden het reserves juist dat daar geen doorkomen aan was. En dat, dat, dat heeft hij nu wel voor elkaar. Je moet je alleen wel afvragen hoe lang gaat hij ermee door... en wanneer komt hij ergens in het midden uit. Want met, ja, met acht, negen eredivisiespelers... heb je volgens mij niet zoveel op een WK te zoeken. Ja, je weet het nooit natuurlijk, hè? maar de snijder zal terugkomen... er zal nog her en der een speler bij gaan komen. Ja. maar je ziet de gretigheid van Van Persie bijvoorbeeld. Die zoveel gretiger is dan in de periode onder Van ja, Marwijk. toen hij eigenlijk liet tobben met zijn reputatie. Het bleef een beetje onderbelicht, wat mij betreft. inderdaad, na die wedstrijd tegen Italië. Het ging natuurlijk veel over. Dat is ook omdat het nieuw bloed is. dat is leuk. En dat is verrassend. Het ging veel over Maher. en ook wel een beetje over Klaasje en De Vrij. Maar ik vond, ik vond Van Persie echt, echt uitstekend spelen. En inderdaad ook een voortrekkersrol nemen. Hij is natuurlijk eigenlijk gewoon de natuurlijke aanvoerder van die ploeg. Ja, het mooie is dat je steeds meer raakvlakken ziet tussen andere sporten en voetballerij. Je hebt ongetwijfeld met Van eens gesproken over bepaalde dingen. die uit basketbal kwamen. Met een. Met dus ja. Met een spits en mensen eromheen, dus de pivot en, en hm. de, de, daaromheen. de Verdediging de kleine... ook. En wij zien altijd bal en man. Ja. Nou, je ziet vaak dat of ze zien bij voetbal de bal, of ze zien de verdedigers alleen de man. Ja, dat is natuurlijk altijd ja. fout. Ja, dat soort zaken. Ja. Eh, hockey, voetbal wordt vaak bij elkaar verweven, maar hm. toen ik van Percy. Eh, We zitten natuurlijk heel hoog in de Arena, en dan kun je heel mooi loopbewegingen zien. Toen ik van Percy zo zag spelen om steeds de dreiging naar de bal te hebben en opeens weg te zijn... en een heleboel keren Bruno Martins in die eigenlijk niet durfde in te spelen... waar hij het had gekund, dacht ik opeens aan American voetbal. Aan een quarterback en een wide receiver... die daar het juiste moment moeten hebben... Het is zo leuk om dat te zien. Ik kom misschien ook door de superboven voor geweest. Ja. Nee, maar hij, hij was anders. Hij, hij, hij loopt anders. Ja, en maar... hij was ook meer met, met, met zijn omgeving bezig dan de afgelopen tijd. Viel me ook op. In, in, in de coachende zin en in de sturende zin. Hij was toch vaak aan het worstelen al met zichzelf. Ook natuurlijk in Oranje, omdat hij daar zijn niveau van zijn clubs vaak niet haalde. En het leek wel alsof hij, ja, alsof, alsof hij wijder keek dan normaal. En hij was ook echt bezig met de rest. En dat, uh... Maar misschien heeft dat ook te maken... dat die andere vedetten niet aanwezig waren. Ja, tuurlijk, zijn en we... jij hebt het ja. over gretigheid. Wat dacht je van Robben ja. Die kwam bijna juichend uit Duitsland. Ja. Hè? Als een ja. klein kind huppelde ja. hij de wei ja. in. En de gretigheid kost ons weliswaar eens, wel eens de tegengooi. Want hij gooide wel heel ja. erg snel in bij de, voor de ja, maar goed, dat is ook Nee, maar gretig, duidelijk. Ja, maar dat maar is zou... ook de vraag, als ik nog even mag... Ja, ga hoe sterk was uh, Italië? Dus als Italië niet zo sterk was... Ja, dan moet je dat ook relatief zien, die, uh, die jeugdigheid natuurlijk. Hè? Maar blijft dat niet altijd het probleem? Je speelt zoals de tegenstander toelaat. Uh, Nederland speelde best wat pressievoetbal. Maar hoe kijk jij aan tegen dit Nederlands helftal? Überhaupt de, de, de, de periode onder Van Gaal? Nou, dat vind ik wel weer verfrissend. Na het, uh, rond het EK was ik zo'n beetje opgehouden met kijken. <laughs> Omdat ik... nou, Ik heb dat nooit zo ontzettend gehad, dat uh, hollande die Nederland gevoel... <laughs> En uh, dat werd niet echt aangewakkerd in die tijd. Maar nu, nu ze alles winnen, vind ik het wel weer leuk om te zien. Maar heb, jij de, heb jij dat ook, dat chauvinisme? Nu ze nee. alles winnen, is Nederland wel weer leuk? Of nee, is... ik ben geen chauvinist. Of ik, uh... Maar ja, je zegt wel, nu ze alles winnen, vind ja, ik leuker? Ze zijn beter dan ik, dan ik verwacht had. Ja, ja, Maar ik zie jou niet met een oranje muts door nee. de straten lopen. Nee. Nee, is nee. zo'n dingetje aan je antenne. <laughs> ik heb geen auto, maar oh. anders <laughs> misschien wel. <laughs> Um, dan even over Feyenoord. De vrij Martins Indi, dat was nu het centrale duo, dus geen Matthijssen. Die staat er morgen tegen AZ, heb ik gelezen, van Koeman gewoon wel weer in. Ja. Is dat een dilemma voor Koeman, denk je? Nou, daar wordt in ieder geval een dilemma van gemaakt. Ik vind het wel, wel, wel geestig om te zien dat hij zich daar in ieder geval helemaal niets van aantrekt... en gewoon doorgaat op de lijn die hij bij Feyenoord had, had ingezet. Uh, dus er is ook overleg geweest van tevoren tussen Koeman en Van Gaal. Dat vind ik dan wel goed van Van Gaal, omdat die de twee elkaar natuurlijk op persoonlijke vlak niet kunnen luchten of zien. Het schijnt iets beter te gaan. Nou, gelukkig dan maar. Maar in ieder geval, uh, ja, beide coaches gaan hun eigen weg. En dat, dat vind ik wel heel goed. Alleen voor, ja, voor martens Indy is dat dus lastig. Ik vond dat je wel een paar keer merkte, met name in de eerste helft, dat hij het. Uh...